Twee uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het mediaforum straks twee hoofdredacteuren. Jan Heemskerk, nu nog van Playboy. En Mathieu Slee van Storing. En mister Polska onderzoekt of Poolse kinderen net zo makkelijk lid worden... van een sportclub als Nederlandse kinderen. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Martijn van Beek. Het Pakistanse hoge rechtshof heeft premier Gilani ongeschikt verklaard. De kiescommissie kan hem nu deze beslissing is genomen afzetten. Gilani is eerder veroordeeld voor minachting van het hof. Hij had geweigerd om een corruptieonderzoek tegen president Sardari te heropenen. Het hof had heropening van het onderzoek bevolen. De Pakistanse wet bepaalt dat iemand die is veroordeeld geen openbaar ambt mag uitoefenen en daarom is Gilani niet langer geschikt als premier, zegt het hoogste rechtscollege. President Sardari heeft opdracht gekregen om naar een nieuwe premier op zoek te gaan. De Rotterdamse politie onderzoekt een filmpje... waarin te zien is hoe een agent een man meerdere keren schopt. De man verzet zich niet en lijkt ook niet gewelddadig. De man staat in het filmpje tegen een gebouw geleund. De agenten benadert hem samen met een collega en schopt de man in zijn kruis. Als hij op de grond in elkaar zakt, schopt ze hem nog een paar keer. En daarna wordt de man, terwijl hij op zijn buik ligt, door de twee agenten geboeid. De politie wil geen informatie geven over het incident omdat de betrokkenen nu worden gehoord. Rotterdamse fractie van de ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld over de gewelddadige arrestatie. Wie het filmpje heeft gemaakt is niet duidelijk. De Eerste Kamer heeft gestemd tegen het verbod op ritueel slachten. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord met het plan van de Partij voor de Dieren, maar het voorstel werd in de Senaat met een grote meerderheid verworpen. Een deel van de Eerste Kamer zag vanaf het begin al niets in het verbod. Een ander deel had er misschien wel enige sympathie voor, maar stemde uiteindelijk toch tegen. Deze partijen zien meer in het convenant dat staatssecretaris Bleker onlangs sloot met Joodse en Islamitische organisaties. Kern van dat convenant is dat onverdoofd slachten is toegestaan, maar dat het dier niet langer dan 40 seconden na het toebrengen van de halsnede bij bewustzijn mag zijn.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 zegt verslaggever Geert-Jan Dinnenkamp. Dat andere probleem, die vervanging van die risicovolle financiële producten... dat was een onoverzichtelijk probleem wat steeds maar groter werd... en opliep in de miljarden en dat mogelijk zelfs zou kunnen leiden... tot de ondergang van de corporatie. Nou, dat probleem hebben ze nu in één klap afgekocht, zeg maar, voor die 2 miljard.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 Nou, de slimme verzekeringscheck voor iedere ondernemer. Ga naar deltaloid.nl slash now-app. Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het mediaforum bespreken we onder meer... of de verkiezingsslogan van D66 en nu vooruit blijft hangen. Maar eerst tennis in Rosmalen. Hier zijn Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. de Messer kijkt naar de partij van David Ferrer. De nummer 1 op de plaatsingslijst. De Spanjaard tegen Duclos uit Canada. Ja klopt, een Canadese qualifier, lange vent, goede service. Die heeft dus een paar partijtjes gewonnen in het kwalificatietoernooi. Lekker ingespeeld. Maar ja, hij is toch net niet goed genoeg hoor, tegen David Ferrer hier als uh, eerste geplaatst. Het staat 6-4 en 3-1 voor de Spanjaard. De nummer 6 van de wereld. Hij heeft uh, drie breakpoints gehad deze wedstrijd. Hij heeft daarvan twee benut. Eentje in de eerste set en nu één aan uh, het begin van deze tweede set. Dus dat ziet er uh, gewoon heel solide uit. Hij heeft één breakpoint tegen gehad. Nou, Dat heeft hij netjes afgeweerd. Dus het ziet eruit dat, dat uh, Ferrer hier uh, gewoon netjes doorgaat uh, naar de tweede ronde. Hij leidt dus met 6-4 en 3-1. Premier Youssef Raza Gilani van Pakistan, u hoorde het uh, zojuist in het NOS nieuws, is door het hoge Rechtshof in Pakistan ongeschikt verklaard. Een opvallende beslissing, aangezien de premier bekend staat als hervormer. Correspondent Lucas Waagmeester is in Islamabad. Lucas, waarom heeft het hoge Rechtshof deze premier Gilani ongeschikt verklaard? Ja, uh, Gilani was al veroordeeld hè, voor minachting van het Hof. Het Hof eist een corruptiezaak tegen president Sardari. Dat hield uh, premier Gilani tegen. En uh, daarvoor uh, ja, wordt gezegd door het Hof: daarmee minacht jij het Hof en daarvoor is hij bestraft. Maar hij kon wel premier blijven aanvankelijk. De hoogste rechters zeggen nu: dat klopt niet. Een premier die het Hof minacht, die moet opstappen, per direct. Hm. En uh, ja, dat is opmerkelijk. Premiers en presidenten zijn hier vaker aan de kant geschoven. Maar meestal gebeurt dat in Pakistan door het leger. Hè. Dit is de eerste keer dat de rechtelijke macht echt zijn spierballen laat zien en zo'n uh, radicale stap zet. Het feit is wel natuurlijk dat de hoogste politici in dit land, uh, onder wie de president en deze premier Dilani ja, toch echt een goed verleden hebben, dat weten we. Uh, dus die, het feit dat het hof uh, zo'n zaak tegen deze mensen eist, is niet onterecht. En premier Dilani kan de druk daartegen gewoon niet meer weer staan. En is dus per vandaag geen premier meer. Nee, en hij heeft dus het systeem enorm tegen zich gekregen. Terwijl, ik, ik zei het net ook even, hij staat toch wel bekend als hervormer. Ja, dat klopt zeker. Hij is de eerste premier. Dat echt opmerkelijk feit in de geschiedenis van Pakistan, die op weg was... om een volle termijn uit te zitten als premier. Democratisch gekozen. En vooral dus, het leger heeft, uh, heeft de macht eigenlijk niet meer in Pakistan... Om, om daartussen te komen. Dat is echt zijn verdienste. Pakistan heeft een lange geschiedenis van koeps. Dat, dat, zei, ik, dat zei ik net al. Dat is echt premier Gilani uh, die de macht van het leger in de afgelopen jaren heeft weten terug te dringen. Voor het eerst stuurt niet het leger de politiek aan, maar de politiek het leger. Althans, die kentering is op dit moment echt gaande in dit land. Hè. Tegelijk. Uh, is in de afgelopen jaren ook de rechterlijke macht aan een opmars bezig, ook het Hof. Hij is nu eens echt zijn plek op in deze rechtsstaat. Dat is een unieke kentering. Dit land is echt met een enorme hervorming bezig, onder leiding van die Dilani. Precies wat je zegt. Ja, hij wordt nu een beetje het, uh, het slachtoffer zelf van die hervormingsdrift. Dat ja. kun je zo wel zeggen, ja. En, en nu? Ja, uh, vraag je je af, uh, is, uh, ontstaat er nu een chaos zeg maar zeggen, hè, in het land? Want het is natuurlijk een ontzettend instabiel uh, systeem waar dit land nog steeds op drijft. Ik denk dat dat in eerste instantie zal meevallen. Uh, Dilani's coalitie heeft gewoon nog een meerderheid in het parlement. Uh, dus ja, zijn uh, Pakistan pa uh, People's Party, de PPP, die kan gewoon een nieuwe president of een nieuwe premier uh, aanwijzen. Het zure is wel dat Dilani steeds zei uh, zelf: hè, corruptie is inderdaad een probleem. Maar we zijn hier met een veel grotere opdracht bezig. We zijn de fundamenten aan het leggen van een democratie. Maar ja, de waarheid die blijft toch dat hij en zijn partijgenoten... gewoon ontzettend corrupte verledens hebben. En daar moeten ze nu echt voor bloeden. Ja, dit is een groeistuik. Dit land probeert langzaam onder de almacht van het leger vandaan te komen... en democratie te worden. En dat gaat gewoon met enorme horten en stoten. En dit vandaag, wat je nu ziet gebeuren, de premier die wordt afgezet... dat is een van die horten en stoten waar dit land gewoon doorheen moet... Uh, op weg naar een nieuwe toekomst. Ja, wordt er al gereageerd? Heb je, heb je al oog op reacties? Ja, het is allemaal echt net gebeurd, hè? Ja. Uh, anderhalf uur, een uur geleden. Uh, je zult zien uh, reacties die, die wel te verwachten zijn. Dus is een groot deel van de Pakistanen... zal je toch teleurgesteld over zijn. Die zullen zeggen, ja, dit is, dit is de eerste democratische regering... die, we, die echt uh, aan de weg timmert, die echt uh, uh, probeert van dit land een nieuw land te maken... En nu gaan we om zoiets uh, als dat corruptieverleden, gaan we dus de boel weer op de schop gooien. Aan de andere kant zijn ook heel veel Pakistanen, natuurlijk, die corruptie van de, van de politieke elite verschrikkelijk zat. Dus je zult, uh, allebei die reacties zul je horen. En uh, uh, ik denk dat heel veel Pakistanen vooral hun hart vasthouden. Want uh, dit land heeft natuurlijk economisch en ook militair, hè. er zijn hier uh, militanten actief, uh, die mengen zich in de oorlog in Pakistan. Dit land is enorm instabiel. En met een uh, regering die dan ook nog eens op springen staat, uh, dat is natuurlijk allemaal niet goed voor het uh, dagelijkse vertrouwen van de gewone Pakistan. Maar we zullen het in de komende ja, uren moeten gaan zien, het is allemaal net gebeurd. Dankjewel, Lucas Waagmeester vanuit Islamabad. Where well, the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night. The that smelt it. I was standing in the valley of rock. Up to my belly in a put a road to a green painted house in the Dutch mountains, in the Dutch mountains. Of our home. And the moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains.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 Zou er nu tussendoor kunnen komen? Ja, in de Dutch Mountains van de nits. We beginnen aan het mediaforum doen we vandaag met Mathieu Sleden, hoofdredacteur van Story. Hartelijk welkom Mathieu en zijn collega, nu nog collega, Jan Heemskerk van Playboy. Jan, ook hartelijk welkom. Ja, dankjewel. He. Want dat is al de hele week uh, hot nieuws in de mediawereld. Uh, Jan stopt als hoofdredacteur van Playboy. Um, vertel ons even echt wat de reden is en niet het antwoord. Nou ja, jongen, nee, maar ik heb echt zo geoefend. Dus, door de politiek die zie je het ook altijd ineens. Het is echt heel mooi geweest. Bijna tien jaar. En uh, tijd voor een nieuwe uitdaging. Dat uh, is ook wel een beetje waar. Ja. Uh, ik kan het niet eeuwig blijven doen. Dat, dat wordt heel belachelijk. Ja, hoewel meneer Hefter doet het al heel lang. Maar ik dacht het niet aan te gaan doen. Dus uh, voor mijn 67ste moest hij toch een keertje weg. Nou, dat ja. is al bijna. Maar weet je nog, we hebben, we hebben een tijdje terug hebben we jou eens gebeld. Omdat er was een verhaal in een Belgisch blad verschenen. Dat de ja, playboy ja, ja. misschien helemaal zou verdwijnen. Heeft het daar niks mee te maken? Nee, nee, nee. nee. nee want het zou toch wel ongelooflijk onaardig van me zijn als het blad ging verdwijnen, dat ik dan uh, niet alles zou doen om me toch te redden. Dus nee, zo ben ik niet dat weet je. Maar nee, het is... Uh, ik, ik had het misschien stiekem nog wel een klein beetje langer willen doen, maar het bleek in toenemende maat onhandig te combineren met uh, nou, bijvoorbeeld mijn, uh, uh, mijn, mijn voorzichtige radiocarrière hmm. en alle boekjes die ik maag. Maar ik, die schrijf. Ik, ik, ik las in die profieltjes ook toen dat nieuws bekend werd, uh, over jou ook, en uh, volgens mij heb je zelf ook daar dingen over gezegd, dat het met die uitgeverij ook niet helemaal lekker liep. Jij wilde eigenlijk een andere kant op dan uitgeven. Uh, dan uitgever. Nou, voor zich een andere kant, maar je hebt het wel, Matjour en ik hebben het er net over, werken bij dezelfde uitgeverij natuurlijk. Het is een heel groot bedrijf, en daar horen hele trage processen bij. En soms, ja, dan word je wel eens een beetje ongeduldig als, als maker. Maar dat zijn allemaal maar kleine dingetjes vergeleken bij de hoofdreden. En dat is gewoon, ja, ik, ik kan niet en baas van Playboy zijn, en ondertussen werken aan een nieuwe carrière. Mm. Zo blijkt. Nou ja, en aangezien niet dat laatste toch een keer moet gaan doen. Want anders dan. Uh, ja. Met Mathieu, is het iets voor jou om een paar bureaus verderop uh, aan te schuiven? Uh, hij wil al het netwerk voor, in elk geval. <laughs> uh, ja, het, het lijkt me al, ik, ik ben niet gevraagd overigens, over de duidelijkheid. Nee. Het uh, een schitterend idee, vind ik. Het. Ik heb het altijd een, een heel leuk blad gevonden. Helemaal onder de leiding van Jan. Dus uh, wie weet word ik uh, nog gevraagd. Want jij kent ook al die BN's die er dan... ik zeggen, met, hij kent natuurlijk die niet reëel. Ja. Hele leuke jongensachtige charme. <laughs> zeg maar eens nee <laughs> tegen Mathieu. <Hey>, Maak <laughs> jo, daar even nee. over? Want het, het gaat nu de hele week al over de relatiecrisis bij de familie Gullit. <laughs> ja. Jullie hebben dit boodje een beetje gemist. hè? een beetje nee, privé. Nee, nee, nee. nee. Dat is niet waar. Nee, um, Ruud Gullit heeft vorige week maandag diep in de nacht een persbericht uitgestuurd. Het <laughs> waren alle vier bladen waren al naar de drukker. Oh, okay. En uh, Telegraaf heeft afgelopen zaterdag... Uh, heeft mijn uh, collega Evert Zandegoed een interview gehad... met Estel uh, Gullit ja. in de Telegraaf. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat hij het podium van de krant had. En niet, niet omdat de andere bladen uh, het onderwerp gemist hadden. Nee, okay. nee ik snap het. Jullie zitten nu wel bovenop. Uh, ik ga je morgen enorm verrassen. <laughs> ja, nou, <laughs> nou, dat heb je als eerder gezegd. En dan had je inderdaad groot nieuws. Ja, is ja, ja, ja, nee, morgen dan je... ook groot nieuws. Dan gaan we gaan verder met politiek. Ja. Uh, de verkiezingen uh, komen eraan. De campagne komt uh, langzaam maar zeker uh, op stoom. Verschillende partijen hebben een slogan gekozen. Een herkenbare one-liner, waaraan je de partij herkent. Tenminste, zo zou het moeten zijn. D66 gaat de boer op met het ijzersterke en nu vooruit. En de ChristenUnie uh, promoot zichzelf onder het motto... voor de verandering. Het grappige is dat GroenLinks in 1998... onder Paul Rozemullen met precies dezelfde slogan... Uh, probeerde stemmen te winnen. De, cynische reacties schijnen niet van de lucht te zijn. Vooral op Twitter moeten de beide partijen het ontgelden. Luc IKink is ook aangeschoven. Hey. Onze Twitter-specialist van de Radio 1 Sportszomer. Um, hoe groot is het op Twitter? Nou... Uh, wel, Best wel groot, vooral gisteren was dat. En uh, dat weet je ook eigenlijk wel. Als, dit, als je dit soort dingen bekend gaat maken op Twitter... dan moet je gewoon even een uurtje of vijftien stilzitten... en dan grap en gollen over je heen laten komen. Ik heb een paar uitgekozen. Tim Hofman, die tweet, tweet dat in veel Nederlandse accenten... Uh, een, uh, en nu vooruit klinkt als een nieuwe vooruit. En Ed Roy vraagt zich af of politieke partijen giften van bedrijven... nu al openbaar moeten gaan maken. Hij wil wel eens weten hoeveel navigatiebedrijf TomTom zou hebben betaald aan D66. Uh, VVD'er Art van den Steur, die tweet via Art van den Steur. He he, D66 gaat eindelijk vooruit, waarom deden ze dat eigenlijk niet eerder? En voor SP-fractievoorzitter Peter Quint klinkt de leus toch een beetje als een soort eerste rijles. En nu vooruit. En het werd ook heel vaak aangevuld met, met de geit. En nu vooruit met de En voor van Hagen ja. komt de slogan wel een beetje te laat. Want de spelers van het Nederlands Elftal zijn alweer terug in Nederland. Nou ja, zo gaat het maar door, hè? Oud-Christie-Unie-leider André Rauwvoet, die doet ook nog even een duit in het zachtje. Hij zegt: Begrijp ik nou goed dat D66 na zijn achteruit nu zijn vooruit gaat proberen? En nou, goed voornemen, zegt hij. Hij had natuurlijk ook al na makkelijk praten. Want de leus van Christie-Unie kon natuurlijk niet stuk op Twitter. Voor de verandering is het geworden. En drie minuten later na de bekendmaking kwam iemand op Twitter er dus achter dat GroenLinks die leus ook al eens een keertje had gebruikt. Ja. Ed jo Jonathan van der Geer is uh, woordvoerder van de uh, ChristenUnie... en die zegt, ja, GroenLinks legt het toen geen windeieren. En dat klopt ook wel, want ze hadden toen elf zetels dat was het hoogste aantal ooit. Dus wie weet uh, gaat de ChristenUnie dat ook nog doen. Aan de telefoon campagneleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... de nummer vier van de kandidatenlijst. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, niet zo handig, toch? Zo'n zo gouden oude van GroenLinks. Nee, volgens mij, volgens mij was dat helemaal niet hun officiële uh, campagneleus. Uh, dus hij staat wel ergens op een, op een poster. Hij is ook wel vaker gebruikt, bleek later. Bijvoorbeeld bij uh, de presentatie van een D66-programma. In ieder geval een intern programma. Dus hij is in politieke context is hij wel eens vaker langs geweest. Maar als officiële campagneleus, bij mij weten, uh, niet eerder. Uh, en wij, wij hadden hem trouwens al eerder bekendgemaakt dan gisteren hoor. Dus uh, Hoe Ja. Komt... En... ja? Ja, gaat terug gaan. Nou, een een, een, een campagneleus moet vooral uh, uh, dienen om je, om, uh, um, um, om je verhaal te vertellen. En volgens mij kunnen wij met, uh, met deze leus kunnen wij prima ons verhaal vertellen. Ja, wat, hoe, maar hoe, hoe komt zo'n slogan dan tot stand? U zit met z'n allen bij elkaar. Hoe werkt dat? Ja, brainstormen inderdaad. Dus dat is een heel creatief uh, proces. En dan uh, ga je inderdaad na, dan, ga je, dan ga je googlen of jongens, is die eerder gebruikt? En in de uh, recente campagne is die, uh, is die niet eerder gebruikt. En toen wij hem lanceerden, en dat is alweer uh, ruim een maand geleden. Uh, toen kwam inderdaad wel een reactie van hey GroenLinks heeft hem ooit eens een keer op een poster gezet. Dus, uh, en dat was inderdaad 1998. Ja, als we dat eerder hadden geweten hadden we misschien nog eens even nagedacht. Maar uh, volgens nog is het echt een, een, een prachtige leus waar wij prima ons verhaal mee kunnen vertellen. Ja, u zegt een creatief proces? Ja. Ja, ja nee ik zit even een creatief proces en voor de verandering die al vaker is gebruikt. Ik, ik, moet, even, ik moet even nadenken daarover. Nee, maar, uh, als, wij, uh, als wij natuurlijk hadden geweten dat een, uh, een partij met diezelfde slogan de verkiezing in, uh, in zou, uh, zou zijn gegaan, wat volgens mij dus niet, niet het geval is. Maar als dat zo was, dan hadden wij uh, uiteraard wel eens even hard, uh, harder nagedacht. Ja. Um, ja. Maar het is absoluut een creatief proces, want je, je moet inderdaad een, een, een, een pakkende leus hebben waar je van, nou ja, dat kun je, daar kun je je speech, je je speech mee afsluiten. Daar kun je een groter verhaal mee uh, vertellen. Nou ja, en uh, dat lukt prima met deze slogan. Laatste woorden voor de verandering. Ja. Dank precies. u wel. <laughs> uh, wat vinden jullie ervan, Jan Mathieu? Nou, als je een heel creatief team nodig hebt om voor de verandering te bedenken. <laughs> Dan uh, maak ik me ernstige zorgen over de rest van het partijprogramma. Ja, die jongen van Sloppen heeft het toch de hele tijd over... de derde weg of de, de andere. Dat was veel spannender, vond ik eigenlijk. Dat, mm. wel dat, dat had wel iets catchy achter. vond je niet? Een soort van, hé, hey, zij weten iets, zij zien iets wat wij niet weten. En dat is dus creatief. Als je iets ziet wat andere mensen niet zien... in plaats van vijf woorden achter elkaar zitten. Een dat kunnen we wij ook. Ja. Ja. Ja. Het is toch... De, de verwachting was een beetje dat het in het begin van die sportzomer uh, die, die politiek een beetje naar de achtergrond zou gaan. Goed, al die partijen hebben nu een verkiezingsprogramma gepresenteerd... maar we zagen vanochtend ook al uh, het CDA in de aanval gaan... tegen coalitiepartner VVD. Nou, Buma. Ja, die ja. was lossen. PVV Light noemde hij de VVD? Ja. Uh, de eerste klap is een daalde waard, uh, zeggen ze. Uh, het zal toch een keer moeten beginnen... met de aanloop naar de verkiezingen toe. Uh, en ik begreep ook dat hij met name de aanval opende... om zich nogmaals af te zetten tegen de samenwerking... die hij in het verleden heeft gehad met de PVV. Uh, ja, wat mij betreft mag het spel beginnen... Maar zouden ze daar, denk ik echt, zou ze hebben gewacht? Ik bedoel, Nederland zelf al is nu uitgeschakeld, nu heeft iedereen weer aandacht? Nou, dat denk ik wel. Ja, dat he? zit er wel in. Dat heeft die creatieve denkting bedacht. Ik denk dat Buma, Buma zit echt al een week of twee op deze tekst. Oh, wanneer kan ik? Wanneer kan ik? Schakels uit! Nee, in, in, in, in, in, in het begin van onze uitzending hadden we Hero Brinkman even... met zijn nieuwe naam, Democratisch Politiek Keerpunt. Bekt dat lekker, Mathieu? Nee, dat vind ik... Ik, ik, ik, ik zat heel goed te luisteren van, vanmiddag... en toen dacht ik echt van, um, dit vergeet ik morgen weer. Nou, we, hadden, we hadden natuurlijk Hero afgelopen zondag in Echte Janne eventjes gehaald... en hebben dus ongeveer 14, ik Weet 14, hoeveel varianten je kunt maken met drie letters maar een heleboel en al, al die PKD DKP we vonden het toch een beetje met in en lijken en gaf ik schat. het was echt zo lief wij wou het niet vertellen want het was dan weer in in nieuwsport beloofd en zo maar ja ik, ik, ik vind het God ja dan zit je met zo'n man anderhalf uur en denk je bij jezelf dit wordt een nachtmerrie wow. het gaat zo verschrikkelijk verkeerd hij, de, hij denkt zelf vijf zetels ja te kunnen maar de, die oude boedel van Verdonk en er zit geen verhaal nee ja ik je weet je je ja, gaat het de beste maar dat viel mij er net ook op want ik hoorde hem inderdaad hier op de radio en dan wordt hem de hele makkelijke vraag gesteld van staan u links of rechts en dan durft je kennelijk niet te ja, wel het, het gat op rechts ging niet vullen ja dus tussen, maar dat, het, het, kwam heel, het kwam er heel moeizaam ja. uit dat hij op een gegeven moment riep ja uh, dan willen we rechts van de VVD staan maar weer helemaal los van maar Hij de zei zonder meer ook dat hij vindt dat, dat hij nog steeds de PVV is. Maar dat Wilders hetgene is die van het spattenverschil verdwaalt. En dat vond ik ook wel. Hij vindt Wilders een de mooi stukje grootheidswaanzin. En Hero is wel los. Ik, ik schurk het hem ook wel. Ja. Hij, bij, ja, hij maakt ik, zich ik, ook ik, helemaal ik, los ik, van al die akeligheid van ik, vroeger. Ik, ik, hè? Ik, ik moet het wel eerlijk zeggen, ik vind het niet zo chic van hem dat hij voortdurend eigenlijk toch een beetje richting PVV blijft schoppen. Dan denk ik. ik ja, denk ja, je de al, je, kan, je kan moeilijk anders, denk ik. Ja, maar ja. Zijn dat goed overkomen? met de Nee, kiezen? dat denk ik niet. Ik denk nog ook niet dat het nog even is. Over, over politisch. Hè. Diederik Samson gisteravond in V.I. Oranje... zat een beetje als een kat in een vreemd pakhuis, had ik het idee. Hoe vond je dat idee? Dat heb je gezien toevallig of niet? Nee. Het lijkt me Mo niet moet de politicus uit. daar gaan zitten als je premier van Nederland wil worden? Ja, ik... ik, ik... Daar zie ik geen probleem in. Ik bedoel, um, hoe meer mensen je kennen, hoe beter. En uh, welk podium je daarvoor kan gebruiken. Ik bedoel, we hebben en ook is bij uh, RTL Boulevard te ja. zitten. Nou ja, wat wel een beetje helpt, denk ik altijd... is als je je ook een beetje staande weet te houden in een bepaal, op een bepaald bepaal soort podium. Weet je? Uh, als je een jij verstand van voetbal hebt... en je kan ook niks met voetbalhumor... je hebt Van der Gijpen en Derksen en Wilfred op, over je heen... en je kan alleen maar misgaan, dan moet je het misschien niet ja. doen. Maar, maar voor mij hield hij zich aardig stand... Ja, nee, ja, ik heb het niet ik, ik, ja, dit ja. vond ik nou niet echt de aanbeveling, dat affiche uh, Samsung bij Zit, VI. Zitten jullie er nog bovenop, op het debakel? Voor, voor jezelf, maar misschien ook voor het blad? Nou, except, ik, heb, ik kan nog flink verdienen, want ik had, eigenlijk zat ik er een beetje naast. Ik had drie verloren, nul doelpunten had ik in de pools. Dus het zijn nog twee oh. doelpunten geworden, dus ik zat er eigenlijk nog aan de, aan de negatieve kant. Ja, ik zag het niet gebeuren. Het is me ook. Ik heb me ook geen enkel moment uh, bezield geraakt van, van. Oh, er gaat toch iets moois gebeuren. Echt bijna vanaf minuut één dacht ik: ja. dit wordt niks. Maar hoe denk je nu? Denk je, laat maar zitten, het is klaar. Of wil je nog wel mee in. Ja, wat we bijna met z'n allen doen? Wat is daar nou gebeurd? Nee, voor jullie dat, ook een taak, Mathieu, toch? Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Het zijn toch nee, sterren geworden. Je nee. zou een vrouw nee. en een zwembad zijn geweest. Nee, nee, <laughs> denk. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Ja. Je bent voor, Jan. Ehm. Ja. <laughs> um, wat er gebeurd is en uh, ruzies in het team of uh, richtingen strijden... Dus, uh, dat is voor ons niet interessant. Ja, maar misschien zitten die vrouwen er juist wel in. Hebben. Is het daardoor ook? Gewoon... Ja, maar dan wordt het wel heel dus interessant. Moet zou van Persie bellen na, na de eerste wedstrijd? Nou, dat schijnt een met met vrouw geweest te zijn. Wij. Nou, van Persie, die durft echt niet meer hoor. Nee. Maar is het, is het, je dat serieus, is het voetbal voor jullie geen, geen onderwerp? Nu, nu we uh, uitgeschakeld zijn, is het voor ons eigenlijk geen onderwerp meer. Oh, nee, nee, je zou je bij ons nog wel kunnen voorstellen dat er ooit nog een schitterend verhaal over de schat. Maar dan moet Beenhakker ook eindelijk vertellen wat er in '90 is gebeurd. En dan moet hij zelf verhalen over de kabel. Ook eens een keer echt oud in die open bed. De Wagendorp schreef zoiets van, vanmorgen in de Volkskrant. Ja. Echt een hele goede kool. dag is natuurlijk wereldkampioen nazeiken. Het is echt niet te geloven. En er zitten nog wat open eindjes volgens mij. Zo ja, nou, maar het is en, eigenlijk en, van best wel triest. Maar wat en, en, en, op zich interessant is, is natuurlijk het fenomeen dat elke keer als wij een goed toernooi hebben gespeeld, dat toernooi daarna een compleet drama wordt. Hè. 74, 76 was waardeloos. 80, deden we niet eens mee, geloof ik. 90, beenhakkerdrama En nu dus weer, naar nou, een hele goede prestatie. Wij we kunnen de roem niet aan. Het succes, dat is het probleem. Ik weet wat Jan wilde ja, nee, Wij ja, kunnen zij, zij, het ja. succes niet aan. Ja. Ik ben Jan Ronde even ja. nou, We hopen toch het geheim van Oranje ergens te horen. Uh, EK-journaal is er al druk mee bezig. Ruiken bloed. Tom Egbers nog even luisteren gisteren. Er is uh, meer aan de hand. En ik was eigenlijk niet van plan om met de collega's te wachten... op een aflevering van andere tijden sport over twintig jaar. Er <tie> zal dus in de komende dagen echt wel meer naar buiten komen... over wat zich er daadwerkelijk heeft afgespeeld. We willen toch allemaal wel weten, wat jij ook? Nee, ik heb het niet. Nee. Ik, heb, ik bedoel, ik kijk met heel veel plezier naar het EK. Ik heb gisteren genoten van de Ieren. Ik bedoel, ik wist dat ze gingen verliezen. En toch heb ik 90 gescoord. Het Dat is lang. ook een kunst, hè? Goed verliezen. Hey? Goed verliezen ja. is een kunst. Ja, maar de ergere mensen zich ook eraan. En, en vanavond, vanavond uh, Engeland, kan ik me ook helemaal op verheugen. En ik ja, wij hebben gewoon niet voldoende gepresteerd. We liggen eruit. En ja, uh, over twee jaar beter. ja. Ja, jij, noemt, jij noemde het net al even hè? de, de, de uh, column van, uh, van Bert Wagendorp in de Volkskrant, ja. hè, dat navelstaren, Wereld, Europees kampioen ja, navelstaren. Dat zoiets zeiden. Ja. ja. Um, nou, je liet het eigenlijk al merken, hè? Dat, dat vind jij ook? Ja, nee, dat vind ik ook. Ik vind het ook heel leuk. Maar. Het, zo, ja, het kan ook leuk zijn. Het ja, het is dan vooral inderdaad. Maar ik, ik zie het dan in een soort in een grote metafysische beweging, hè? Zoals wij kunnen niet, wij kunnen niet tegen succes. Dat, dat geloof ik dan ook echt. En, en, en, en, en dat er gescholden is, dat geloof ik ook best. Ja, natuurlijk zijn het nuffige gastjes en, en, en is het niet... Weet je, je succes herhalen werkt ook nooit. Hoewel, nou, dat is ook niet waar. Maar goed, in de voetbal niet. Nou ja, Spanje kan het misschien aantonen, hè, dat dat wel kan. Maar je is kampioen, de, wereldkampioen... En nee, en wat nu... nou het ergste was, staan we dus straks... We zouden afgelopen weekend staan we dus 2-1 achter tegen die Portugezen... Je hebt nog een, uh, wat er een twintig, dertig minuutjes te gaan, zoiets, 60 Zestigste minuut, zullen we zeggen. Zie je die Portugees toch jagen op die Hollanders? Als een dolle, alsof ze in het vierrijd staan. Die gasten gingen tekeer, dat is niet meer normaal. En dan komt op een gegeven moment komt die slotneus van, van, van Affalaid erin. En die maakt ook eens een wandeling langs de zijlijn, Denk je erbij bij, dan klopt een klote mentaliteit of niet? Nou, nou heb ik gezegd wat ik vind. Hopelijk ja, kijk. en wil je het eigenlijk maar gewoon zo lief, zo snel mogelijk vergeten. Ja natuurlijk. Ja, okay. ja, we, we, ja. sluiten, we sluiten het hier ook af, dit mediaforum. Hartelijk dank dat jullie er waren. Jan Heemskerk namens Playboy en Mathieu Slee van Story bij de hoofdredacteur. Ja, de, zo is het. De oproep uh, was helder nadat Oranje werd uitgeschakeld. Overtollig geworden oranje tompoezen, cakejes en andere eetbare spullen kunnen naar de Voedselbank. Eens kijken of uh, de snacks ook daadwerkelijk worden afgeleverd. Alice Groneman is initiatiefnemer van de actie. Ze werkt voor de Voedselbank in Amsterdam, mevrouw Groneman. Goedemiddag, loopt het een beetje? Goedemiddag. Uh, ja, nou we hebben het heel erg druk eigenlijk uh, sinds alle media aandacht eraan uh, gegeven is. Ja. Uh, het druppelt binnen, moet ik zeggen, dat de Albert Heijn een aantal, uh, een aantal filialen van de Albert Heijn heeft... Uh, uh, ...een uh, oranje levensmiddelen gebracht, inderdaad zoals uh, tompoes en koeken en uh, chocolaatjes en, uh, en dat soort. Uh. Maar ik, ik moet zeggen dat het nog een beetje tegenvalt en we hopen dat er gewoon uh, nogal een stuk uh, meer bij komt. En, uh... Ja, want u zegt, het druppelt binnen, dus het komt niet met stromen tegelijk. Nee, nee ze staan nog niet met vrachtwagens in de rij toeteren buiten. Nee, en dat, dat is eigenlijk niet. wel de bedoeling, hè? Wat, wat, wat komt er zo al binnen? U zei tompoezen? Tompoezen en Cake... koeken en chips. Yeah. En, uh, ja, nou ja, dat, datgene wat uh, inderdaad uh, in de supermarkt uh, ligt, dat, uh, dat, uh, dat ruppelt binnen. Maar het is, het is nog een beetje weinig. Maar ik, weet, ik merk wel dat op het moment dat ik uh, zelf actief uh, ga bellen naar bedrijven... dat. Uh, dat dat veel succes uh, oplevert. Alleen, uh, ja, we hebben zoveel aandacht van de media... dat ik nog niet zo erg aan toe ben gekomen. Nee. En er moet, moet ook goed gekeken worden... want sommige dingen zijn natuurlijk niet zo heel lang houdbaar. Nou, op het algemeen, alleen die tompoezen die moeten natuurlijk meteen uitgeleverd worden. Ja. Uh, dus die, uh, nou, dat doen we dan ook meteen. Ja. Uh, maar goed, chips en uh, chocolaatjes en uh, koeken... Die, die kunnen zo nog een maand mee. Dat is geen probleem. En van wie, van wie krijgen jullie de meeste spullen? Ik ja, ben nu van de Albert Heijn en uh, ik heb zelf contact gezocht met Lidl, Lidl Nederland. En die, uh, die heeft uh, direct uh, even uh, de situatie bekeken en onmiddellijk bevestigd dat ze landelijk alle filialen gaan, uh, gaan opruimen. En deze week nog uh, dat alle oranje levensmiddelen uh, naar de voedselbank uh, in het land gaan. Dus Brengen die ook die cd's van uh, Derks en Genee of niet? Sorry? Die, die cd van Derks en Genee, die hebben ze natuurlijk ook in overvloed nu. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, wij gaan eigenlijk wel uh, voor het voedsel, hoor. Oh, bij ja, ja, ja, ja. ja, je kan ze ook als onderzetter gebruiken. Dus <laughs> ja, ja. supermarkten houden de spullen niet zelf om, om nog met acties, uh, afprijsacties... Ja, dat zal denk ik ook wel nog even zo zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ja. goed, als we het maar niet weggooien, dat, dat is eigenlijk ons punt. Nee, kunnen particulieren ook hun, uh, hun overbodige oranje voedsel bij u kwijt? Dat kan. Als de verpakking intact is, uh, dan uh, kan dat zeker... Ja, er zullen vast veel mensen een heleboel hebben ingeslagen ja. om uh, tot de finale door te kunnen. Ja, wie weet. Nog wat Hup-Holland-Hup-chips uh, uh, in de kast. Ja, het, het, ik heb begrepen, het moet wel heel duidelijk gezien worden als een, een aanvulling op, op wat u normaal binnenkrijgt. Ja, hè? natuurlijk. Ja, want wij gaan eigenlijk gewoon voor heel gezond voedsel. Ja. En uh, we zorgen ervoor dat er elke week groenten en uh, we proberen ook uh, vlees uh, erin te, te stoppen. Dus dit is gewoon een extraatje. En ook dat we denken van nou ja, het is gewoon zonde als het weggegooid wordt. En, uh, ja. en ja, wat dat betreft is het natuurlijk prima om het dan aan een voedselbank te geven. Ja, ik vind het een prachtig, prachtig initiatief. Nou, dank dank u, u wel. Dank u wel. Het is half drie geweest. Hier is Martijn van Beek. Een Russisch schip met gevechtshelikopters bestemd voor Syrië... heeft op de Noordzee voor de Nederlandse kust rechtsomkeerd gemaakt... en is daarna de Schotse wateren gevaren. Het ligt sinds afgelopen nacht afgemeerd bij de Hebriden en wordt in de gaten gehouden door de Britse autoriteiten. Het is niet duidelijk of de Nederlandse kustwacht hierbij betrokken is geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt later vandaag met een reactie. Het Pakistanse hoge rechtshof heeft premier Gilani ongeschikt verklaard. Hij kan nu worden afgezet. Ilani is eerder veroordeeld voor minachting van het hof... omdat hij had geweigerd een corruptieonderzoek tegen president Sardari te heropenen. En de Pakistanse wet bepaalt dat iemand die is veroordeeld geen openbaar ambt mag uitoefenen. De Eerste Kamer heeft met grote meerderheid gestemd tegen het verbod op ritueel slachten. De Senaat ziet meer in het convenant dat staatssecretaris Bleker onlangs sloot... met Joodse en Islamitische organisaties... Kern daarvan is dat onverdoofd slachten is toegestaan... maar dat het dier niet langer dan 40 seconden na het toebrengen van de halssnede... bij bewustzijn mag zijn. En in Drenthe is de brandweer vanochtend met drie blusauto's uitgerukt... naar meldingen van een grote brand in het natuurgebied Veen. Bij aankomst bleek dat de rookwolken van een terrein van Defensie kwamen... die daar een oefening hield die niet was aangemeld. En tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mister Polska onderzoekt of arme Poolse kinderen lid kunnen worden van een sportclub. En Frits Barend kijkt vooruit naar de EK-wedstrijden van vanavond. Gaan Frankrijk en Engeland het redden? is stepping down now. down Get down. dat zijn nieuwe liedje heet Queen of California. Dan nou, gaan we eens even kijken bij David Ferrer. De nummer 1 van de plaatsingslijst bij het toernooi van Rosmalen. Of hij die, die overstap van gravel naar gras goed heeft gemaakt. Marcelle Mesker. Nou ja, we komen denk ik in de laatste game. Want het uh, wordt nu matchpoint voor David Ferrer. Met een uh, winnende voorhand. Mooie combinatie met zijn service. Hij leidt uh, tegen de Canadese qualifier Duclos. Met 6-4 en 5-4. Hij stond 3-1 voor. Moest toen uh, toch in de zesde game wel een break incasseren. Het werd 3-3. Even spannend dus. 4-4. Maar in die vorige game wist hij de service van de Canadees uh, te breken. En nu 40-15. Het uh, eerste matchpoint voor David Ferrer. Hij moet een tweede service slaan. Daar komt de service. Die gaat door het midden op het lichaam van Duclos. De rally aan de gang. Voorhand Ferrer. Backhand Duclos. Kan hij uithalen nu met de voorhand? Ja, kan niet. Maar het is nog geen punt. Maar dan wel een winnende volley voor David Ferrer. Het vuistje even naar de kant. Naar zijn teambegeleiders. En zo wint hij dus zijn eerste wedstrijd bij de Unicef Open van de Canadese qualifier Duclos. En dat was de nummer 244 van de wereld. Dus dat mag ook wel als als je nummer 6 van de wereld bent. Hij bedankt het publiek. Ferrer dus door. Doet wat hij moet doen. En uh, speelt nu in de tweede ronde tegen, als het uh, goed is, uh, de man uit Duitsland. Nee, de man uit Argentinië, Leonardo Maier. Vandaag geen Nederlanders in actie, straks wel Kim Kleisters tegen de Oekraïnse Bondarenko. Morgen krijgen we nog de laatste twee Nederlanders in actie. Igor Seisling tegen Olivier Rogus. En Aranska Rus die gaat morgen spelen tegen ofwel Jelena Jankovic of uh, Sofia Arvidsson. En die partij die is zojuist begonnen. Maar Ferrer dus als eerste geplaatste speler door naar de tweede ronde. Er komen geen aparte klassen voor jongens en meisjes. Dat zegt demissionair minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld. Vorig jaar pleit het bestuur van christelijke scholen voor een experiment met gescheiden klas, omdat jongens een achterstand ten opzichte van meisjes hebben. Minister van Bijsterveld ziet het probleem ook en liet deze optie onderzoeken. Wat daaruit naar voren komt is uh, bijvoorbeeld niet aparte klassen voor jongens en voor meiden. Uh, daarvan zegt men dat heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde. Uh, elke school moet eigenlijk gewoon goed kijken hoe gaan we met die verschillen om. En heel veel uh, docenten kunnen daar ook gewoon goed mee omgaan en weten ook wel hoe ze dat moeten doen. Uh, alleen zie je dat op de ene school dat beter gebeurt dan op de andere school... En wat ik wil gaan doen, en ik wil ook proberen daar in het volgende schooljaar de zaken klaar voor te hebben... is dat die ideeën van hoe pak je dat nou aan, die kennis en ervaring die opgebouwd is... dat die gedeeld gaat worden met scholen die daar nog mee bezig zijn. U zegt geen aparte klassen voor jongens en meisjes, maar het lijkt zo ideaal dat je jongens bij elkaar zet en meisjes bij elkaar zet. Want die hebben ongeveer dezelfde ontwikkeling. Waarom bent u er dan toch geen voorstander van? Nou, wetenschappelijk uh, wordt het ontraden en ook niet effectief geacht, maar je moet ook rekenen... De samenleving... De leving zelf uh, onderscheidt zich ook niet uh, in aparte werelden. Je moet het met elkaar doen. Uh, en dat betekent ook binnen de klas moet men het met elkaar doen. Alleen moet er wel goed gekeken worden uh, naar hoe kunnen we nou uh, groepen leerlingen op een goede manier stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. En dan zal je misschien bij meiden uh, net een andere aanpak nodig hebben als bij jongens. Ja, en verder hoort het ook wel gewoon bij het goed onderwijs geven dat je om kan gaan met verschillen. Komt er weer iets op een bordje van een docent? Dit is echt gewoon uh, het, uh, ja, laat ik maar zeggen, de kern van het werk van een docent. En heel veel juffen en meesters uh, zullen dat herkennen. Ik vind het wel goed dat de discussie uh, erover loopt. Dat men zich ook bewust is van een aantal zaken. Zoals het feit dat jongens gewoon goede structuur nodig hebben. Maar eigenlijk weten we dat alle jongeren en alle kinderen gewoon gebaat zijn op school met goede structuur. Uh, Helder maken, wat verwachten we van je? Uh, dat hoort er eigenlijk gewoon bij. En, als je je bewust bent van een aantal zaken kun je alleen maar met de kwaliteit en de capaciteiten die je hebt als docent het alleen nog maar beter doen. En daar willen we docenten in ondersteunen door het uitwisselen van goede ideeën. U brengt veel werkbezoeken, spreekt met veel docenten, maar ook met leerlingen. Wat ziet u dan concreet in het onderscheid tussen jongens en meisjes? Hoe uitziet dat bijvoorbeeld op het schoolplein? Dat kunt u nog veel beter vragen gewoon aan de juf of meester. Ik weet zelf op het schoolplein, maar dat zal bij u de ervaring anders. Jongens zijn vaak wat wilder en meiden die staan met elkaar te praten, dat is al een verschil, maar het gaat natuurlijk gewoon om, hoe doe je het in de klas? Hoe zorg je dat uit elk talent het beste gehaald wordt? En nou, Juffen en meesters in Nederland en docenten zijn daar heel goed toe in staat, die hebben heel veel kwaliteit, maar kunnen ook verder geholpen worden door het uitwisselen van goede ideeën. En dat is wat ik wil gaan doen uh, als reactie uh, op uh, het onderzoek wat naar buiten gekomen is. Demissionair minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De Radio 1 Sports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 Nederland eruit, Polen eruit. Dubbel pech voor Mr Polska. Maar voor onze Radio 1 Sportzomer ging hij wel op zoek naar achtergrondverhalen uit zijn vaderland. En het EK-gasland Polen zitten Poolse kinderen ook op sportclubs. En wat doet de Poolse overheid eraan om arme kinderen toch te laten sporten? Ik ben nu uh, op een school in Polen. Ik hoorde van Piotrek al dat het niet vanzelfsprekend is dat uh, iedere kind op een sportvereniging zit. En daarom zijn we nu hier om aan de kinderen te vragen hoe dat werkelijk zit. Uh, de laat zien uh, laten we hier wat foto's zien aan de muur en de medaille. Het is voetbalteam en ze zijn uh, kampioen geworden van Torun. Uh, een is Bartek Wolski is Narodowej Polski. Een van de kinderen, of in ieder geval die zit in, de, in, in de Jong Polen. Het uh, is uh, de 60 meter sprint, 300 meter sprint, Polstok uh, hoog springen. Ik sta hier met, uh, met drie kinderen van, uh, van deze school. En uh, ik ga ze eigenlijk even vragen hoe dat zit met sport. Of ze dat op school doen of ook buitenschool. Heb je ook collega's, die niet naar sport? gaan? Is het veel? gaat iedereen naar een klub in school? Niet helemaal Maar in onze zijn er veel Ik vroeg dus of iedereen op een sport zit, of hoeveel dat in elkaar zit. Hij zei dat de meeste kinderen zitten wel op een sport niet iedereen. Maar de meeste zitten op een sport, en dat is dan voetbal of basketbal of zwemmen. Hoeveel maatschle? 13. Ja, hij is 13 jaar oud. Hij uh, speelt. Uh... Uh, uh, Shadkovka. Wat gaat het ook gebeuren? Hij zit club dus club. op, uh, op volleybal. Dat uh. doet hij 4,5 uur in de week. Uh. Uh. Uh. Hij zou graag. Uh dit uh, gewoon serieus doen en professioneel en hij is uh, bezig om uh, in uh, Er is een speciale sportschool in uh, bitkos daar zou hij graag naartoe willen gaan oké okay. iets toest sport kans de moeder ik vroeg hoe dat zit met als je geen geld hebt uh, uh, of je dan niet, niet kan gaan sporten hij zei uh, in, al zijn vrienden zitten wel gewoon op sport hij kent niemand die niet kan sporten omdat de ouders uh, geen geld hebben uh, er zijn wel mogelijkheden om uh, gewoon graag is te sporten, maar dat is dan uh, ja, best wel vrijblijvend. Het is niet echt in een sportclub. Ik ga eventjes aan de gymleraar vragen hoe dat nou precies zit. Hij zegt dus uh, er zijn uh, wel verschillende mogelijkheden. Op, uh, op school is er sowieso sport. Uh, wat betreft na school uh, ja, ligt dat er een beetje aan hoe, hoe, hoe, de, hoe de, duur de sport zelf is. Er zijn ook uh, verenigingen waar, je, waar heel weinig contributie is of uh, zelfs geen contributie. En uh, uh, meestal uh, bij dat soort verenigingen gaat het dan alleen om dat de... Het uh, betalen voor daar naartoe te gaan, dus de reis voor de benzine of eten... ...dat uh, dan zelf door de ouders betaald moet worden. De, de gemeente die uh, uh, organiseert, elke, elk jaar uh, houden ze een bijeenkomst... ...waar ze dan uh, een soort van scouten de, de, de, de talentvolle kinderen uit, uh, hier uit de gemeente. En uh, die, krijgen dan, die worden dan financieel gesteund en dat is ongeveer een 400 złot in de maand. conclusie is dan toch dat uh, de meeste kinderen hier wel gewoon kunnen sporten en uh, het is ook mooi om te zien dat dan de gemeente en de staten uh, dat ook uh, steunen uh, ik hoop dat uh, dat dat de kinderen die ik hier heb gezien die op voetbal zitten misschien over een aantal jaar in het Poolse elftal zitten dat we lekker uh, het wk kunnen winnen mijn naam is mr polska en uh, ik was hier op een uh, school in polen en, uh, ik zeg weer schermen Mister Polska was dat dus. Vanuit zijn geboortestad Torun in Polen. <middels> Zomer dan nu toch echt begonnen zijn. Ogos de Bruggo, Sotanas de mercaillo. Vanavond de laatste poolwedstrijden in uh, groep D is dat. Engeland, Oekraïne, Zweden, Frankrijk. En hierna zijn alle kwartfinalisten dus bekend. Ondertussen wordt er natuurlijk nog steeds uh, gezocht... naar wat er nou eigenlijk misging bij het Nederlands elftal. Frits Barend, goedemiddag. Goedemiddag. Weet jou ondertussen iets meer, Frits? <laughs> nou, uh, er komt wel steeds meer naar buiten dat... Uh... Een van degenen wiens ego het meest heeft opgespeeld, is Klaasjan Huntelaar. Ja. En uh, dat zal dan een negatieve factor in de groep zijn geweest. Maar dan wil ik je herinneren aan uh, 88. Hoe belangrijk overwinningen zijn, hoe belangrijk nederlagen zijn. Ik denk als Nederland gewonnen had en de pool was doorgekomen. had niemand geklaagd over het gedrag van Klaasjan Huntelaar. En ik vergelijk het met Wim Kieft. Ik heb Wim Kieft voor het EK voor ons blad Helden uitgebreid geïnterviewd. Want hij zat in dezelfde situatie als Klaasjan Huntelaar. Ja. Ja. En hij heeft letterlijk gezegd, ik hoopte alleen maar dat Nederland zou verliezen. Nou, dat, dat straalde Klaas-Jan Huntelaar ook uit. Maar in 88 heeft het geen enkele rol gespeeld. Hij zei, ik heb, dus, ik heb alleen maar negatieve emoties gehad. Ik heb helemaal niet genoten van het EK. Ik hoopte alleen maar dat we naar huis gingen. Nou, dat mm -hmm. is nu een, dat was, in 88 was dat geen punt omdat ze steeds wonnen. En nu is het wel een punt omdat ze steeds verloren oh, hebben. Dus maar... het is heel erg afhankelijk van of winnen en verliezen... Hoe men terugkijkt op een toernooi. Ja, maar goed, het, het, kijk, ik kan me best voorstellen... in zo'n groep, en bedoel, dat is volgens mij op elke werkplek wel zo... dat je soms eens met een collega een kleine aanvaring hebt... maar als er tegen ja. je wordt gezegd... nou moet je echt je bek houden, want anders ga je het hotel uit... dan uh, ga je wel ver natuurlijk. Ja, maar goed, dat is wel heel goed als je dat zegt. En dat had Wim Kieft heeft ook problemen gehad daar in 88. En hij is toch gebleven. Maar hij heeft, als men... Dus dat komt nu dus nu wel duidelijk... de ego's die ervoor gezorgd hebben... dat er een vervelende sfeer in de groep was... En die is vooral omdat je verloren hebt, hoor. Laat je geen enkel niks wijsmaken hmm. Als ze gewonnen hadden, was die sfeer prima geweest. Die heeft alles te hmm. maken met het verliezen. Maar misschien was die sfeer er eerder en daardoor het verliezen. Dat kan ook. Dat er een relatie is. Maar Klaas-Jan Huntelaar wordt wel heel duidelijk naar geweest dat hij in ieder geval geen positieve invloed ja. op de sfeer heeft gehad. Ik vind het, Frits, uh, dat Frits altijd zo moeilijk. Want er wordt dan gezegd uh, oké, okay, ja, ze hebben uh, uh, grote ego's. Ja. Maar dat wil toch niet direct zeggen dat je dan slecht gaat spelen. Dat vind ik zo moeilijk te bedenken. Nee, nou ja, dat zijn ook excuses. Want eerst hebben ze slecht gevoetbald. En dat zijn degene de verdetters moeten het verschil maken. En het zijn in dit geval Van Persie, Snijder, Robbe van der Vaart. En die hebben het verschil niet kunnen maken. Snijder was er wel goed, maar voor de buitenlandse pers niemand noemt Snijder. Nou, Van Persie heeft gewoon een matig toernooi. Van der Vaart heeft een mooi doelpunt gemaakt... maar heb je verder ook niet gezien in dat toernooi. En Robbe is uitgewerkt als rechtsbuiten. Nou, en, dat, en zij moeten het verschil maken. Zij hebben het verschil niet gemaakt. Alleen degenen die het verschil niet moeten maken... de Heitinga's, de Matthijsens, de Van der Wiels... zijn zo door de ondergrens gezakt... Ja dat je daardoor een slecht alftal houdt. Denk je dat wij ooit de hele waarheid boven tafel krijgen... of blijven we daar ook weer open einden? Nou, het is ook de waarheid van de een tegenover de waarheid van de ander. Het is allemaal hoe ze het zelf gezien hebben, want dat wil ik me met Kieft aangeven. Kieft zegt, achteraf is het zo stom. Ik heb dus helemaal niet genoten van het EK 88. Maar als ze verloren hadden van Ierland... of gelijk hadden gespeeld tegen Ierland, waren ze naar huis gegaan. En er was misschien wel naar Kieft geweest. Ja, hij is steeds met zijn zagrijnige gekopt. Want hij was zagrijnigd daar. Ja, maar hij maakte wel dat mooie doelpunt tegen Ierland. Ja, ja, maar dat zegt, en dat ja. zegt hij. Daar heeft hij niet van genoten. Heeft niet, hij, nee. het alleen maar hij reageerde een beetje zoals Balotelli gisteren. Oh ja. Ja. Alleen ze was... bij Kieft de, mond, de hand niet voor zijn mond misschien. Maar Frits, het scheelde niet veel. Spanje ging ons achterna, hè? Ja, nee, dat is heel grappig. In Spanje zeggen ze uh, we hebben gewonnen dankzij Casillas, dankzij de ja. scheidsrechter. Want ook in Spanje zelfs spa spelers van het Spaanse elftal zeiden: nou had een strafschop kunnen ja. geven Sergio Ramos aan die kant. Zeker. Nou, die geweldige Casillas dus. En zeggen ze in Spanje we hebben blijkbaar het overwinningsgen. En dat betekent, we hebben geleden als nooit tevoren en we hebben gewonnen zoals we altijd winnen. Toch maken we net weer die goal. Ze zeggen eerlijk, we hebben gewoon geluk en het geluk is het overwinningsgen. Het gen zit in ons. Ze hebben de eerste wedstrijd op het WK verloren van Zwitserland. Daarna zijn ze 17 wedstrijden ongeslagen gebleven, één gelijkspel tegen Italië en gisteren ook weer het overwinningsgen. Dat hebben ze ook bij het WK ja, gehad. Ze hebben met geluk van Duitsland, ja, dat missen wij. Ja. Ja, wij vonden het dat hadden ja, maar... we wel in, we in Zuid-Afrika. Ja, wij, wij vonden het samen wel jammer, Dion en ik, voor Bilic, want dat ik nou een coach met een ja, plan gisteren? Ik, dat ja. ben ik helemaal met je eens. En Kroatië had gewoon verdiend te winnen gisteren. was Spanje, daar waren de twee finalisten waar naar huis gegaan. En ik vond het ook, die Bilic vind ik zo'n leuke coach. Daar straalt zoveel <laughs> van uit. Er is zoveel emotie. En hij heeft een fantastische heel rockband. Heel ja, ja, ja. En, en zag je ook ja. hoe hij na afloop, Maar hoe hij naar afloopt meteen naar de ja. boske ging. Ja. En een klasserijk omarmde, zeg gefeliciteerd. Ik bedoel, jullie hebben die overwinning gestolen, maar toch gefeliciteerd. Ja. Echt een sportman die ook kan verliezen, maar een wereldcoach. Laten we het hebben over vanavond, Frits. Engeland-Oekraïne. Uh, eerste wedstrijd waar Wayne Rooney weer eens een keer meedoet. Ja. na zijn schorsing. Ja. Die uh, Hodgen, het is hem toch gelukt. Iedereen dacht steeds, Redknapp wordt het. Nou, ook die, uh, zijn assistent is ontslagen, weet ik wel. Die oud uh, linksback van uh, Engeland. Die er ook helemaal niks van kan. Daar. Die, <lacht> en hoe je het verkeerdt, die Hodgson heeft het voor elkaar gekregen. En hij heeft... Rooney geselecteerd. Zeggen, ik weet dat in de eerste twee wedstrijden niet bij is, maar ik gok erop dat we de eerste twee er doorkomen. En hij heeft hem geselecteerd en hij heeft gelijk gekregen. En Rooney, alle druk ligt vanavond op Rooney, maar dat is Rooney wel gewend. Dus uh, ik, ik verwacht heel veel van Engeland. Die hebben het tot nu toe echt ook heel goed gedaan. Hoe vind je de Engelsen? Ja, vind je ze mooi spelen? Mooi spelen? Ja, of gewoon mooi, effectief? Maar ze, spelen, ze spelen als Engelsen altijd Effectieve. wel in het hart. En heb je Gerard ja. op erbij. En ja, als Rooney vanavond erbij is, hebben ze wel een echte verdette erbij. En ik stel me er heel voor, hij speelt met zijn maatjes van Manchester United, Welbeck en Young. Uh, dus ik verwacht me daar hmm. wat van. Ja. En laten we wel zijn... Uh, zij zullen het halen wat Oekraïne... Ik denk dat Oekraïne uitgevoerd wat is. Ja, ik vind die vond, me, die vond wel, ik wel. niet slecht hoor, die ene wedstrijd. Die met, eerste de, wedstrijd met wedstrijd. Die eerste, die eerste, Maar dat was Polen ook de eerste wedstrijd niet. En die mensen hebben waarschijnlijk boven hun kracht gespeeld. Tsjevchenko. Ik denk dat Tsjevchenko dat niet nog een keer doet. Zeker niet tegen die Engelse verdedigers. Daar staan Terry en die jongen van Manchester City. Nou, daar, daar doe je dat niet nog een keer tegen zo'n hmm. kopbal. En hij is ook niet helemaal fit... Ze zullen heel erg uh, enthousiast beginnen, Oekraïne, maar ik denk dat ze net tekort komen. Ze hebben overigens uh, voor het WK, toen Engeland al geplaatst was, nog een keer gewonnen van Engeland met 1-0. Toen is die keeper Green eruit gestuurd. Maar ik vrees, het is wel hm. heel jammer dat een land dat het organiseert al snel uitgaat. gaat, maar ik vrees dat Engeland en Frankrijk doorgaan. Want Frankrijk, Frankrijk, Frankrijk nog... wint gewoon van Zweden, zeg jij. Ja, maar die zitten met een probleem, want als ze winnen, of als ze eerst worden in de pool, uh, dan uh, moeten ze in Kiev en dan spelen ze tegen Spanje. Als ze tweede worden, kunnen ze in Donetsk blijven. Dus ze, zitten met heel erg, ze zitten, vinden het lekker in Donetsk. Alleen dan spelen ze in Spanje. En als ze eerste zijn, moeten ze naar Kiev toe. Ze zitten heel erg in dubio. Ja, dus het reisplan moet er ook vooral bij. Ja, je, voor bij. Ze, ze, ze vinden Donetsk zo lekker, ja. <laughs> ja. Maar ik denk gewoon. <laughs> Uh, dat Frankrijk en Engeland doorgaan... hangt van doelsaldo af wie eerst of tweede wordt. Ja, ja, nou ja ik kan me voorstellen... De Fransen, ook als, als het er even op aankomt... dat ze Spanje nog even kunnen ontlopen... Uh, dat ze daar wel de voorkeur aan hebben. Oh ja, dan zullen ze misschien best rekening mee houden. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. We gaan het weer zien vanavond. Gisteren kreeg jij gelijk met je voorspelling. Dus uh, we houden je daar aan en spreek je morgen weer. Wat, wat was mijn voorspelling ook? <laughs> ja. Nou, wie er doorgingen, inderdaad. Ja, Spanje en uh, Italië, ja. Ja. Nee, dat heb je gezegd. Dus. Uh, hartelijk dank, Frits. Okay, dank je wel, Frits. Tot, tot morgen. morgen. We gaan uh, na drie uur verder met uh, deze uitzending. En dan zijn we er onder andere met de Sportzomerbus. Graag tot na drie uur. Ja, zo. Mag je Is dat toch van de hek? Ja, daar spreekt u mee.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 Dit is Radio 1.